Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten meer betaalbare huizen gebouwd worden in Zuid-Holland. Dat wil die provincie. Daarmee bedoelen ze koopwoningen tot 350.000 euro. Want nu worden er te vaak woningen gebouwd... die meer dan een half miljoen kosten, zegt de provincie. Jarenlang heeft de overheid natuurlijk eigenlijk minder gestuurd... op welke woningen worden gebouwd. Alleen maar gekeken naar hoeveel wordt er gebouwd. Dus we moeten nu ook echt werk maken van het toevoegen van betaalbare woningen. Ook moeten er meer huurwoningen gebouwd worden waarbij de huur niet hoger is dan 1000 euro. De provincie wil strenger gaan controleren dat die betaalbare huizen er komen. En de burgemeester van Zaanstad zegt dat criminele glazenwassers de stad in zijn greep houden. Ze zouden zich schuldig maken aan afpersing, oplichting, witwassen, uitbuiting en geweld. Daarom komt de gemeente als eerst in ons land met een vergunningsplicht voor glazenwassers. Ook mogen klanten voortaan niet meer cash betalen. En een Franse jongen van 14 moet misschien zeven jaar de bak in. Hij is aangeklaagd voor zeker vier valse bommeldingen. De aanklager denkt dat hij in totaal honderden keren voor niks 112 douze belde. En volgens Franse media heeft de jongen gezegd dat het een spelletje was. En Madonna heeft een rechtszaak aan haar broek hangen. Twee fans zeggen dat ze veel te laat begon aan een optreden. Dat stond gepland om half negen, maar de zangeres kwam twee uur later pas het podium op... De twee zeggen dat ze daardoor later thuis waren en de volgende ochtend minder goed konden presteren op werk en in het huishouden. Deze Amerikaanse verslaggever denkt dat ze een kans maken, maar dan moeten ze wel kunnen bewijzen dat ze echt schade hebben opgelopen. Let's say, just like a dinner reservation. If I had known it was 10:30, I would not have gone. De mannen willen onder meer het geld voor de tickets terugzien. En het weer nog in het oosten nog kans op wat sneeuw. Verder overal droog en behoorlijk wat zon bij 0 tot 5 graden. Morgen eerst zon, daarna wolken, maar wel droog. En opnieuw max 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht.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 Ja, Woman in Love van Barbara Streisand. En uh, zoals gebruikelijk ons uh, introliedje over een vrouw. En wij discrimineren niet, maar wij willen graag altijd een introliedje over vrouwen. Vrouw. Want wij zijn vrouwen. En wij hebben een vrouwenprogramma en dat heet Even geen rust aan de kust. Nou, dat kun je je wel voorstellen als je twee vrouwen bij elkaar zet... dat er even geen rust aan de kust is. Maar we gaan het toch <lacht> veel erger maken... Want, want, want, want, want, luister. <laughs> Bij ons aan tafel, Hannie Kroesen. Hey! Welkom Hanny. wat leuk dat je bij ons uh, bent aangeschoven nou. en dat je dat uh, nog wel misschien wat vaker wilt wat komen doen. Dank, dank. Maar vandaag vinden we het al heel gezellig. Hannie Kroes, dames en heren, uh, een, een Zandvoortse uh, dorpsgenote van ons. En uh, zij heeft jarenlang het programma Middelbare Meiden opgevoerd uh, in heel veel theaters door heel Nederland... En uh, dat, dat programma heette Volgens mij Lekker Emmeren. Ja, lekker emmeren. ja, ja even, dat even lekker emmeren. lekker doen jullie hier ook altijd. Dus Net klopt. als wij, oh. ja, ja, ja, ja. Emmeren, jammeren en noem maar op. Ja. Maar um, nee, leuk dat je hier bent. Dan... Menigeen kent je waarschijnlijk ook uh, als de receptioniste van De Kei nog destijds. Ja, destijds. Want daar heb al je weer... ook nog op een poosje ja, gewerkt. Ja, klopt. Ja, het is al ja. twee jaar geleden hè, dat we hier weg zijn. Dus, uh, ja, ja, ja. Het fleurde ja ik wel. was die aardige receptioniste. Wou ik net zeggen, klonden, jij fleurde wel dat hele ja, kantoor op. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Als iemand boos binnenkwam, waren ja. ze zo ontdood ja. dat ze twee tellen met jou hadden gesproken. Dat is ja, zo. Ja, dat is het. Ja, maar, maar honey, uh, even serieus. Wat, wat, wat kom je doen? Ja, <laughs> kom je uh, ik ben op uitnodiging van twee dames. Misschien ken je ze, Beb en Dolly. Maar uh, ah, daar is ze wel eens even ja, met ons mogen dat, overleggen. Ja, die hadden me <laughs> ja. gevraagd. Johan, kan jij eens in de 14 dagen... Dat, nou, dat is natuurlijk logisch. Want jullie zijn er maar eens in de, in de 14 dagen. dagen ja. Ik vind eigenlijk dat jullie er elke week moeten zijn. Maar het is een ander verhaal. Hou op, maar, zeg. Dan, uh, we, zijn, we zijn al op leeftijd. Hè? Ja, dat zien de mensen niet, of <laughs> niet. Maar in ieder geval of ik een column wil komen doen. Mm -hmm. En uh, een beetje een cabareteske column. Ja. Weet je, uh, ja en hoe de, komt dat allemaal? Nou, op nou. Facebook stond een ontzettend leuke column een tijdje geleden. Van deze dame, van Hanni. Ja. En dat ging over. Uh, dat was haar benadering, uh, haar persiflage op, op het kerstsamen zijn. En meteen zat ik rechtop. Ik dacht, die vrouw die kan columns schrijven. Nou ja, ze kan ook kabaretten <laughs> schrijven. Reken dus, maar, ja. reken maar. Ja. En toen dacht ik, ja, ze moet het ook gewoon zelf vertellen. Ja. En maar jullie is... leggen de lat wel hoog, want dan moet ik elke 14 dagen. Ja. Ja, wel dat iets dat de van... mensen natuurlijk gierend onder de tafel liggen ja, en spontaan erg. naar de tenaars moeten. Hè? Ja, leg die lat nog hoger, maar Ja, ik heb altijd iedereen gewaarschuwd. Doe je inkootje aan vandaag. <laughs> ik heb hem ook aan, ik voor de emotie alleen. ik zal straks zien, ik ga steeds hoger zitten. <laughs> maar, lieve luisteraars, ze was ja. toe bereid hoor. En daar zit ze. En dan nou, ben ik dan... Om, hartstikke nou, leuk. Uh, om in ieder programma ons uh, even lekker aan het lachen te maken. En ik blijf er gewoon even bij zitten tot ik aan de beurt ben, toch? Ja, ja, ja. Vijf ja. twaalf ongeveer. Zeg, <laughs> heb, je, heb je de zin <laughs> Heb je de zin in? <laughs> ik heb er heel veel zin in. Nou, nou het is leuk. Wij ook. Al gezellig. We zijn hartstikke benieuwd. En... Uh, ik blijf gewoon je, je microfoon openzetten als die bij ons ook open gaat. Dus voel je vrij om gezellig mee te kletsen. Om, uh, als je denkt van hé, hey, ja. daar weet ik ook iets over, wil ik ook wel even zeggen. Nou, let op, Don. Do let op. Ben ik gewoon een sidekick? <laughs> Net als bij de Wereld door. Ja, een side, side, <laughs> side, side sidekick. Ja. <laughs> sidekick okay. van de sidekick. Nou. <laughs> maar waar moet ik op letten, Beb? Nou, de, de dames, kwikwijk en kwak. Hè, vandaag, uh, vandaag gaan we met z'n drieën. De, de mensen thuis eens flink aan het lachen maken. Nou, laten we het hopen. Laten hè? we het hopen. U zult misschien trouwens wel denken... Uh, heeft Dolly de broer gestuurd, maar dat is niet waar. Ik ben <lacht> gewoon een beetje verkouden. Dus ik, ik heb een iets zwoelere stem vandaag. Ja, geen... ja, dan anders. Nou, in ieder geval hartstikke welkom allemaal. Uh, we gaan twee uurtjes tot twaalf uur gaan we lekker muziek draaien. Eens kijken of er wat nieuwtjes zijn hier in Zandvoort. We hebben natuurlijk de column van Honey. En we hebben ook een gesprekje met Sjaak Balkenende. Dat wordt rond de klok van half elf. Over die leuke puzzel die gisteren is uitgekomen. Met uh, foto's van Irma de Jong. Nou, we gaan eerst een gezellig liedje draaien. Nou ja, gezellig. Ja. Wat, wat, uh, wat zullen we draaien? Laten we vandaag zullen we iets, iets romantisch van... of... Uh, uh, of wat willen jullie? Nee, laten laat we even... Laat, nou, laat de romantiek even, die gaan we later een beetje... In, oh, dat ik... doen we Joe Jackson. Yes. yes. Breaking <laughs> Us Into. Is dat goed? Heel mooi. Komt-ie. Joe Jackson. Don't you feel like... Yeah. Maybe we could last that De onnavolgbare Joe Jackson met Breaking Us Into. Ik kijk even rechts van mij naar uh, de sidekick numero uno. <laughs> ja, zo is het nu. Oftewel Beb. Beb en ik uh, zit, uh, heb, ik je, heb jij nieuws voor ons? Nou, ja, dat is van alles gebeurd in dit dorp. Afgelopen ja, zondag ja. was, een, uh, was een hele belangrijke dag... voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Uh, want die bestond 100 jaar. 200 jaar sinds Zo. 1824 wagen stoere mannen zich op zee om mensen in nood te redden. En ja. uh, dat is in, dit, uh, in deze keer is daar een uh, lied bij gecomponeerd. Mm -hmm. Om daar is aandacht voor te vragen om de mensen eer te betonen. En dat lied dat is gecomponeerd door Jochem Fluisma en Erik van Tijn en uitgevoerd door. Stef Bos en Fleur. De beide artiesten zijn afgelopen zondag... naar de reddingsbrigade getogen... en hebben dat lied uh, tegenwoordig gebracht. Het is een ontzettend leuke, leuk samen zijn geworden... Uh, ja, en sowieso deze reddingsbrigade bestaat voor het merendeel uit vrijwilligers. Dus mensen die wanneer er iemand in nood is uh, opgeroepen worden... meteen de zee opsnellen en met gevaar voor eigen leven uh, zich wagen uh, mensen te redden. Oftewel dat echte gaat, helden. Hè? Ja, dat zijn ja. dus de echte helden. Dat ja. gaat zonder overheidssteun. Dat, uh, die hele koninklijke reddingsmaatschappij die bestaat uh, dankzij donateurs... Nalatenschappen, ik denk van dankbare mensen, giften. Ja. Um, en zo komen er jaarlijks 75 reddingboten en meer dan 2000 keer in actie. En er worden gemiddeld ruim 3000 mensen gered of geholpen. Dus uh, dit is wel eventjes een dingetje om bij stil te staan. Stef uh, Bos, uiterst sympathieke artiest en Fleur hebben ja. daar, uh, hebben daar Prachtige uh, muziek aangegeven. om ons daar nog eens in mee te nemen. En. Uh, nou, het was een hele mooie middag. Ik ga ervan uit dat. Uh, dat er nu mensen meteen ook willen doneren. Dat je nou, bij uh, jezelf. Ik uh, laat wat het open, dat want wist als, ik eigenlijk niet. Als, dat... je, als je even zo hoort: 3000 ja. reddingen per ja. jaar. Dat, dat is veel. Dat, dat 3000 is... mensen. Ja. je moet er maar voor klaarstaan. Kijk, weet je hoe dat vroeger ging? Hier is Antwoord. Dus ja. dat, uh, die man die dat bootje had die zat dan bij moeders de vrouw aan tafel... en dan, uh, dan werd er uh, gebeld. Want dan was er naar het uh, politiebureau gebeld. En dan ging het politiebureau... weer bellen naar die man. Ik, ik weet even zijn naam niet meer. Maar die moest dan uh, ze eten laten staan. Of hij had het eerst nog op. En dan ging hij, ja, en dan ging hij op zijn fietsje. Hè, op zijn fietsje ja. En dan moest dat bootje... uit de loods gehaald worden. En nou, voordat dat bootje... dan bij die drenkeling was... Ja. nou, dan was je al een positie verder hoor. Dus... Kijk, weet je, er is een enorme ontwikkeling geweest... in die, in die uh, jaren uh -huh. waar ik het nou dan over heb. 200 jaar kan ik me natuurlijk niet herinneren. Maar van zover ik het maar weet... Maar wat we ervan weten... Ja. Dat is toch ongelooflijk dat dat allemaal zuiver op gifte... tot stand is gekomen Absoluut. en mogelijk is gemaakt. Ik uh, vind niet alleen de vrijwilligers... die uh, bij die Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij werken... Uh, enorme helden... Maar ook de mensen die hebben besloten om hun portemonnee te openen. En daarvoor zorg te dragen dat die boter er kunnen komen. En de mensen. Uh, wij gaan, denk ik zoals u al kunt vermoeden, het liedje draaien. Wat als de storm yes. komt. Prachtig nummer van Stef Bos en Fleur.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 Maar weten, ik wil droog door de regen voorkomen is beter dan laat. Wat als de storm komt Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Een prachtige ode Prachtig aan nummer. onze, ja, aan, aan de, alle mensen van de KNRM, uh, waar we zo ontzettend trots op zijn. Er is trouwens, over, om daar even over, uh, om trots op te zijn. Um, we hebben nog iemand waar we echt enorm trots op kunnen zijn. Want uh, er is een heel leuk initiatief. Beb, jij weet daar alles van, hè? Ja, Beb, ja, ja. Want we hebben iemand aan de telefoon. Ik weet daar En die gaat van. er alles over vertellen. Ja. Ben jij daar, Sjaak? Ik ben er, ja hoor. Nou, Welkom en uh, fijn dat je eventjes wat wilt toelichten in ons programma. Sjaak, uh, op deze donkere avond heb ik een tijdje geleden met mijn vriendin het uh, puzzel leggen ontdekt. Zij had namelijk een puzzel gekregen voor haar kerst. En we zijn ja. ervoor gaan zitten. Ik mocht er eigenlijk alleen mee doen als ze erbij was. Want meteen was dat een zeer spannend thema. Puzzel leggen. Wat was die mooi? En ja, je begrijpt, we zijn meteen helemaal geïnspireerd. Ze heeft hem ingelijst. En uh, wat lezen wij? Ja, jullie hebben geen ruzie gekregen wie de kantstukjes moest op. Nou nee, ik, ik, ik, ik mocht niet zoveel praten, zei ze. Dus oh, ik ben blij dat wat? ik weer in dit programma ben, kan ik het inhalen. Yes. <laughs> Stil, zei ze, we moeten ons concentreren. En zo is de puzzel gelegd. Maar wat lees ik, we zijn natuurlijk helemaal puzzel-minded geworden. Dat er een ja, dat duiz uit duizend stukjes bestaande zand puzzel is gemaakt. Ja. Jo, vertel. me. Even... Nou, wij verkopen natuurlijk al jaren heel veel Jan van aasteren puzzels. Uh -huh. uh, nou, en toen um, was er binnen Bruna winkels... Uh, uh, waren er een aantal plaatsen die zo'n puzzel hadden laten maken... en die waren enthousiast. Ik dacht, nou, dat moet hier in zandvoort ook wel gaan lukken. Oké. Okay. Uh, ja, en zodoende hebben we dat traject uh, opgezet... Uh, in samenwerking met Irma uh, Middelkoop. Ja. Uh, en die, ja, die, maakt heel veel, die heeft een heel fotoarchief... En toen zijn we samen om de tafel gaan zitten om daar een selectie uit te maken. En, uh, en zo is die puzzel ontstaan. Zo dat is even, die puzzel even ontstaan. Even geduurd, ja. ja. Spannend. En is die nou gewoon in de winkel te verkrijgen? Kunnen we naar binnen lopen? en met Ja hoor. Zo... Oké. Okay. Om tien uur hebben we de eerste overhanden van Irma. En uh, vanaf dat moment is die gewoon te koop. We hebben... Behoorlijke voorraad, dus we uh, hoeven niet bang te zijn dat die op is. Ja, ik begrijp dat het een puzzel is die is gemaakt van, van foto's, van een fotocollage klopt. eigenlijk. Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat bedrijf die is daarin gespecialiseerd. Ja. En die, maakt, uh, ja, die benadert uh, dorpen. Uh, in de dorpen doen ze het beter dan in de grote steden. Maar in de dorpen is daar best wel veel vraag naar. En die gaan uh, die inventariseren van, joh, Stuur maar een, een aantal foto's op wat jullie leuk vinden in Zandvoort om, een, uh, om op de puzzel te hebben. En zo ga je met elkaar zoeken en dan bepalen we uiteindelijk welke foto's eigenlijk het beste zijn. Oké. Okay. Wat kwaliteit betreft voor die puzzel. Ja, ja. En, en daar was je het ook helemaal mee eens met de collectie. Want ik begrijp ja. dat er nu straks ook een. een, een dat wordt een historische puzzel. Want we zitten natuurlijk in enorme veranderingen in ons dorp. Klopt. Die watertoren staat erop zoals we hem nu ja. zien. Die ja. staat er inderdaad op. En nou, het gemeentehuis zal wel zo blijven. Ja, nou ja, laten we <lacht> dat vanuit gaan. Nou. nou, en de KNRM. Ik hoorde net een stukje over de helden. Dus ja. dat, uh, ja, dat vonden we ook wel belangrijk om erbij te hebben. Ja, zeker. Uh, ja, zo zoek je een aantal punten in het dorp. Dat je zegt van ja, toerisme natuurlijk. En het circuit niet te vergeten. Ja, uh, ook zoiets. Uh, en zodoende ga je met elkaar zoeken. Waar, ja, wat zullen de mensen leuk vinden? Bijvoorbeeld die, die kippentrap. Met ja. de de oh, staat Marko. die er ook op? Ja, die staat er ook oh, op. Oh, enig. Ja. De highlights ja, van Zandvoort. Die, uh, die worden je nergens vindt. Dus dat zijn leuke, leuke ja. elementjes. Nou, ja, ja. he. ja. noem het maar elementjes. Duizend stukjes is heel wat. Ja. Want wij hebben dagen ja, gedaan ben, uh, over die 350 stukjes. Dus, uh, oh, dus uh, oh, daar ja. zijn jullie voorlopig <laughs> zoet. Nou, we ben gisteravond met mevrouw samen aan tafel. zijn we begonnen aan de omlijsting. En, en die is af. Maar, oh ja, dat doen veel mensen, hè? van buiten ja, naar binnen. Van ja, weet... buiten naar binnen. Ja, ja, ja. langzamerhand wordt het moeilijker, denk ik. Nou, of ja, ja. ja. Jullie houden nog steeds van elkaar? We houden al uh, 43 jaar van elkaar. Dus oh, dus daar gaat een puzzel niks aan uh, afdoen, hè? Nee, dat... en, en, en mocht zij druk van je praten, Sjaak? Mocht zij wel druk praten... Oh ja, dat ga jij uitspelen, hè, Beth? Bij Sjaak mag het wel. Waarom mag ik het dan niet? Oh! Je miste natuurlijk een paar kantstukjes... en die mocht ik natuurlijk weer op gaan zoeken. Ja, ja, ja, ja. schone taak voor jou. Dat nou, we zijn, we zijn ongelooflijk benieuwd geworden... Ja. Uh, wij, uh, wij, wij moeten de, de Bruna bestormen, dames en heren. Ja, maar wacht even. Ja. We, we, we zijn ja. Nederlanders, hè? Want ja. wat kost dat, Sja? Kijk, kijk. <laughs> ik wacht tot Dolly deze onbeschaafde vraag stelt. 18,95. Hoeveel? 18,95. Oh, ik, nou, ik vind... ja, En voor ja. jullie is die 25 euro. Je <laughs> vind het leuk. Ja, vind ik leuk. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga ook een hele goede grap bedenken. En, uh, be ja, eens, doe maar. Het is een beetje de standaardprijs. En, uh, het is een leuke grap leuke... ja. om ook uh, cadeau te geven eventueel. Ja, en, en souvenir, hè? Ja, we hebben ja. gisteren al uh, gebeld door iemand die naar uh, Groningen verhuisd is. Ja? Van ja, ik moet die zandvoortpuzzel hebben. Dus, dus dat is wel leuk. Nou, ene. En straks uh, in het seizoen, dan ik denk dat er de ja, toeristen ja. ook wel leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Hartstikke Dan blijven ja, ja. ze nog heel lang bezig met die dorp om het te leggen in duizend stukjes. Nou, juist, juist. Prachtig. <laughs> Prachtig initiatief, Sjaan. Ja, we zijn er blij mee. Dat het is goed gelukt. En uh, er zijn er gistermiddag al aardig wat verkocht. En vanmorgen ook alweer zag ik, dus dat is... Uh, nou, nou, goed. dus de loop zit Best er al er in. Ja. ja, hoor. <laughs> nou, nou, nou, ik zou zeggen, hoort zegt het woord. Ja, het hoort. <laughs> we komen Klaas Koper weer eventjes tegen. Hè? Ja, zo is dat. Die vergeten we ja, ook niet, hoor. <laughs> Die vergeten we niet. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> ah, oké. Okay. Bedankt voor jullie uh, informatie. Uh, Vragen. Ja, uh, natuurlijk graag gedaan. We waren reuze benieuwd, Sjaak. Dus, uh, succes we... met de uitzending verder. Dankjewel, dankjewel. wel. Jij, jij succes in de zaak, Sjaak. We zien ja. elkaar. Ja, Zo is het. Okay. Dag, Sjaak. Dag, ja. dag. dag. Nou, de puzzel. Ik, uh, uh, ik heb hier trouwens iemand onder mijn knop... Uh, die wil zelf graag gepuzzeld worden. Ik weet niet wat het is, hoor. maar uh, we gaan maar even luisteren. Natuurlijk, na aanleiding van uh, het bericht zojuist met Sjaak Balkenende uh, over de Zandvoort Puzzel, draaiden we nu eventjes uh, Puzzle Me van Ilse de Lange. En um, ja, ik, uh, ik, ik ga ook maar even verklappen dat we er een klein beetje, uh, na aanleiding van het nummer van Na de Storm, uh, dat we er een beetje een, een, een strandeditie van gaan maken. We gaan zo... De, door, door de liedjes heen gaan we ook af en toe een gezellig uh, zeeliedje. En hier heb ik de eerste. Gerard Cox. Het is niet dikwijls hoogst, maar zo'n paar keer per seizoen. Misschien ook meer het licht eraan wat op de zee wil doen. Het moet de dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel gebrande waters vindt. Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet. Dan hoor je een enkele keer niet dikwijls deze eindelijk heet. Een broekje in de branding, o jee, dat drijft het weg. En ergens in dat water staat een hulpeloze vrouw. Een broekje in de branding, wie vindt het op zijn weg? Zo'n je nooit weer uit je bal. Zo'n broekje het is een buitenkant voor elke man. Het is duidelijk dat de vonderen straks een ijzercellen kan. Een broekje in de branding. Van badman tot agent is plotseline in het water ingerend. Het is niet leuk om zonder broek in zee te moeten staan. Maar ja, je kan toch moeilijk bottomless het strand opgaan. Maar toch zijn er nog lichtpuntjes, soms komt het goed van pas. Want ook een vrijster zit soms slapjes in haar was. En neemt zij reeds op jaren in de liefde nog geen weg. Probeert zij het langs deze onsympathieke weg. De branding. Het rekt in het ruime sop en ergens in het water staat een de vrouw. Een broekje in de branding, wie zwemt er tegenop? Brengt deze spiering haar een gabeljoon? Dovert het aan tegen een miljonair, een volle bof? Of tegen een welgestelde delinquent of zelfverlof. Een broekje in de branding, want duidelijk blijkt is dit, dat het gelukt soms in een heel klein broekje zit.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 Een broekje in de branding, ferme jongen, stoere knaap Misschien staat in het water wel een eindeloze vrouw Een broekje in de branding, zucht, zit geen A voor Dat is een drek, klinkt tenminste niet blauw, blauw Maar waard voor overeiling, hebben teugel overmoed Beseft men ook een kenau, soms een broekje opendoet. een Een broekje in de branding, overtuig u er eens? van Wat zat erin, voordat het aangedreven kwam Gerard Cox, broekje in de branding. Ja, ja, ja. En daar komen al die helden erop af, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja daar ja, rukken zeker ze Zeker zo blij het hoor. de redding, hè? <laughs> daar rukken ze vooruit. Zo, zo, uh, uh, zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar kan ik niks tegen inbrengen, nee. <laughs> Dat is een hele goeie. Hebben we nog nieuws, Beb? Nou, of, ja, we uh, hebben we natuurlijk of, vandaag vooral ook over de zee. Ik heb ja. het over de boulevard. Ja, want een wandeling op de boulevard is... Uh, daar word je blij van. Lekker in de wind met je snuffert. Heerlijk, ja. um, en zeker als het grijs en nat en koud is... Ja. ben je momenteel toch blij... want er staan dertig nieuwe panelen... met aquarellen in vrolijke kleuren. En die um, beelden het strandleven uit de jaren dertig uit. Oh, echt? Ja, de afbeeldingen zijn gemaakt door de illustrator Herman Moerkerk. Ja. Een meneer die leefde tussen 1879 en 1949. Dus het zijn oude beelden... En tijdens zijn bezoek aan de Badplaats maakte hij een serie van 135 aquarellen. Tjie. Nou, er staan er 30 van op de Boulevard, in de bekende uh, billboardhouders. Ja. En deze serie unieke aquarellen kwam een paar jaar geleden onder de hamer bij Veilinghuis in Haarlem. Ze zijn gekocht. En de Zandvoortse kunsthistorica Anne Marion Senzen kwam ze op het spoor en zocht contact. En daar staan ze dan nu. Dus uh, heerlijk om langs te wandelen en te zien hoe het strandleven was in die tijd. Hè? Ja, in die ja, tijd tussen ja. 18 zoveel en 1949. Ja, ja, ja. Ja, ja ik ga binnenkort uh, een, een foto krijgen uit die tijd. Van, uh, ook, ook, ook strandtaferelen van iemand die ik ontmoet heb en uh, dienstouders die, uh, en, en grootouders... Daar waren nog foto's van. En ik zeg, nou jo, stuur ze door. Want daar is, er zijn de zandwoorders altijd heel blij mee. Ja, prachtig. He? ja prachtig. Want op een gegeven moment wordt dat minder natuurlijk. Dus. Heel ja. mooi. Dus, nou. uh, dus een wandeling langs de boulevard hoeft hier nog niet meteen in het zand. Nee. En, uh, en even blij worden van die oude beelden. En je hebt meteen een doel. Ja toch? <laughs> ja. Om te genieten van onze merg. La mer Qu'on voit danser Le long des golfes clairs a des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Ces blancs moutons, avec les ondes c'est pur. La mer, bergère d'azur, infinie. Je... Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, Les oiseaux blancs et ses maisons rouillées, la mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été. Comme ces blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Vous voyez voyez-moi, voyez-moi, voyez voyez de tu adouble et c'est mes osier Dame et daverez de n'aurai qu'un galbe et la mon cœur Pour la vie. Ja. Nou, mooi hè. Chartrenet hoor ik net van Hanny. Dat ja. het trenet is. Trinne. Ja, ja. oui oui. mooi. Ja. La Mer. Prachtig hè. Schitterend. Ja. Heel mooi. Ja, we hebben vroeger ook nog een La Mer in Zandvoort gehad. Hè? Weten jullie dat? Ja, een ja, hadden... restaurant hè. Was dat? Ja, nou, restaurant, een, ja. Uh, la mer. een discotheek. Ja, de Haltestraat toch? Nee, uh, op het Sassio'splein. Oh. Lamaire. Hannie uh, en ik was dat? zitten aan dat restaurant ja, te denken. Dat restaurant. Wat ook uh, ja. Lamaire heet. Dat, ja. dat was Elmar. El oh, Elmar. Dat was andersom. Elmar was dat. Kijk. Dat, uh, dat is dat uh, mooie pandje wat, uh, wat ze zo nodig moesten slopen. Ja. Schande. Ze ja. Was er wel meer in die halte. Schande. Sprake. Echt maar. Ik ja. heb staan janken toen ja. ze dat deden. Ja. Ik kan me niet... Ik kon ja. me dat niet begrijpen dat je zoiets moois ja. gewoon weghakt. Ja, ja, ja, ongelooflijk. Dat was toch prachtige nostalgie, dat was kunst. Nou ja, goed. goed. Uh, gedane zaken nemen geen keer en er staat nou een prachtig vierkant blok... <laughs> Ja, met een uitstraling van 0,0. Nou goed, ik, nee, dit, daar gaan we ons programma niet volgen. Ik kan niet lopen mekkeren. Nee, toch? maar ik moet ook wel zeggen: hier en daar is nieuwbouw die, die Zandvoort weer wel wat eer aandoet. Absoluut. Dat, want het dat, heeft gewoon een prachtige bouwgeschiedenis. Ik heb zelf in zo'n ja. antiek pand gewoond. En ja. dan zie ik toch om mij heen dat hier en daar, zoals uh, dat hele Prinsengebouw het Maxima Hof, ja. dat daar toch oude Zandvoortse panden weer herleven. Absoluut, ben ik één. En ik vind ook uh, uh, uh, bij het Louis-Davids-carré uh, rond, uh, ja. rond het plein, ja. rond het raadhuisplein, ja. Ja. Uh, vind ik ook mooie architectuur. Bij en de Watertoren proberen ze het ook nu weer. Hè, de Watertoren, dan. ja, dat wordt toch interessant. En ik zag die foto's, uiteindelijk kan die gaan lijken op de originele Watertoren. Mm -hmm. Hij kan ja. er weer op gaan lijken. Ja. Nu ja. dan zijn ja. het alleen, alleen met rampjes, ja. Maar, ja. ja. Ja, maar het kan, het kan heel mooi worden. Hè? Want in, in de Muiden hebben ze dat ook gedaan. Dat heb ik meegemaakt toen, dat hele proces. Omdat ik daar onder werkte. Um, ja, niet in de watertoren, maar daarnaast. Ja. Um, maar kijk, eerst was dat een, een leeg, nutteloos ding. En het is toch eigenlijk best wel mooi om te zien... Dat zoiets ook weer een fantastische bestemming kan krijgen. Absoluut. Wat heel een heleboel mensen weer blij ja. maakt. En ja. dan blijft het toch ook weer bewaard, hè? Ja, want ik heb ja. al die tijd gevreesd, daar staat hij mijn uitzicht: ja. dat hij zou verdwijnen. Ja. Hij, hij, ging, hij, hij werd gewoon eigenlijk genegeerd. Ja. En, ja, ik vind dit een prachtig plan. Ja. Ik ben er heel erg benieuwd. Nou, ik ben ik met je eens. Boven in de top wonen slecht valken. Dus ik. Uh, <laughs> Oh, ik dacht dat je het ik, over ik de nieuwe komers ging hebben. Nee, die wonen er nu, dat zijn de huidige bewoners, de, de slechtvalk. Ik denk, daar gaan we het krijgen. De Beb dus, heeft inside information. Dus, dus die, die zullen, ze eerst, die zullen ze eerst met zachte hand uit moeten zetten. Oh jee. En, uh, ja, er is een gemeente in, uh, in Nederland, ik kan er even niet op komen. Dat hoort bij de leeftijd, dat je steeds niet op namen kunt komen, dames en heren. Ja, maar geef je. Uh, ik vind het wel ze, knap dat je daar, slechtvalk wist. Daar, daar <laughs> hebben ze het <laughs> dan hebben ze hetzelfde probleem ja. gehad en ja. uh, dan hebben ze ze teruggeplaatst nadat de Nadat de watertoren voor bewoning van mensen geschikt was gemaakt, ja. zijn de slechtvalken teruggebracht bovenin. Dus ik, dan gaan wij nog eens even uitzoeken. Wat in het er gebouw? Dan, ja, in het gebouw, weer bovenin. Ja, maar ik denk dat die slechtvalken dat helemaal niet willen. Joh. Die willen ja. gewoon die rust. Die gaan lekker weer een boom opzoeken. Die, nou ja, ze wonen daar wel lekker met z'n allen. Hoor. Nou ja, ja bij, bij mij aan de overkant wonen ze ook lekker. Ja? ja, zeker. Daar zitten ook en die nestelen. En dan oh, okay. uh, hoor je die jongen, hoor je gillen s'avonds laat. Ja. Ja, ja, ja, ja. En degene die zich door ze bedreigd voelen want het is wel een beetje een enge vogel om te zien. Je doet toch niet Ja, ja. Ah, ze schatjes. <laughs> je moet geen muis zijn. Nee, je moet sowieso geen muis zijn. Ik wandel uh, dagelijks in de duinen. En dan denk ik, wat zal er nou van die muizen zijn geworden... die allemaal in die volkstuintjes daar zitten. Alle volkstuintjes in de Zuidduinen zijn verworden tot meertjes. Oh ja, met het water. Ja, een hele reden. hoge waterstand. Meertjes. Hebben je ziet, je, je je ziet nog een zwembandjes. Je ziet nog eens een gieter drijven. En die zag je van de week ook niet meer drijven. Want het zijn nu allemaal kleine ijsbaantjes. Ja. Mensen vragen zich natuurlijk af... wat moet er gebeuren met die grondwaterstand? in uh, uh, helemaal niks. Ik heb daarover gelezen... en ja. we kunnen nou eenmaal niet beïnvloeden... de natuur niet beïnvloeden. Nee. Loop je kelder onder... dan komen ze hem eventueel wel even leegzuigen. Maar die meertjes, dan moeten we afwachten... wat er in het voorjaar gaat gebeuren. Het is een spectaculair gezicht... Dus uh, maak een duinwandeling en bezoek de kleine ijsbaantjes, zou ik nog Zonder willen, muizen. <laughs> willen ja. adviseren. We zijn die muizen nou? Ja, de muizen die zijn, er, die zijn er of vandoor, ja. of die zie je nog met uh, duikpakjes. Kan jij niet een of andere biologische rubriek hier... Uh, nou ja, ja. nou Hannie, je zegt het. Heb je niet me... een paar bootjes voor <laughs> zich gevouwen? Ik voel me ineens helemaal gemotiveerd. <laughs> maar ja. het is inderdaad voor dat wat daar diep leeft, uh, die zijn hopelijk tijden gevlucht. En, en nu zijn muurlijk. de vleermuizen weer de klos in die spouwmuren, hè? De vleer, dan weer. De ja, ja, ja, niet alleen de gewone muizen, ook de vleermuizen. De vleermuizen. Wat is daar dan mee? Zijn ja, er spouwmuren ja, ja, ja, in de ja, duinen? de, de mensen willen gaan isoleren. Je hebt hier ja. spouwmuren. Ja. Oh. En dan moeten ze eerst controleren of er vleermuizen zijn. Want anders ja. gaan ze zo de purder in ja. doen. Ja, en nou ja, jongens. Volgens mij overleeft zo'n oh, beest dat niet. Wacht even, nou je net zegt ja. dat ze komen bij mij volgende maand... omdat er een, uh, een stel kraaien hebben gebroed op mijn... Uh, je, ja. op, op, hoe noem je dat? Dat uitlaatje van je. Goh, we zijn wel lekker bezig. hebben wel nou. ja, nee, in, de, in, de, in de schoorsteen, uh, zeg maar. Misschien wil er een bioloog en, ons even bellen. <laughs> en ons te hulp. Schieten. Nee, maar dan nou komen ze dat ding schoonmaken. Dus die. GDL. Uh, die, uh, ja, en, en, maar, maar ik hoor altijd van alles. Maar misschien heb ik daar wel vleermuizen zitten joh. Kan. Ah ja, jongens, de hele verbouwing. Oh, nou, maar dan van de... ze voor mij niks eraan te doen. De hele verbouwing zo... van, van de krocht hing op de, hing op de vleermuis. Er, oh, was een, er was een vleermuis waargenomen en toen werd alles stilgelegd. Ja. ja nou, ze hebben een redelijk overleg met hem gehad. Het is maar goed dat ik dat nieuwe, niet wist? Nieuwe woonruimte aangeboden, redelijk huur. Ja, in, in de, in, bij Rukert zit hij weer in de knel. Ik vind het toch altijd Ook daar zitten vleermuizen. vleermuizen. Ik denk wel, ja. laat maar hangen. Laat maar hangen. Ah ja, joh. Ja, behalve als om je man gaat natuurlijk. Ja. <laughs> <laughs> dan piept ze wel anders. Hé, hey, we gaan er. Uh... <laughs> laat maar <me> hangen. <laughs> wel, ja. Hé, hey, uh, we gaan er een vrolijk feestje van maken. Kom op.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 Wel wie ik was, zwaaiend met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een hart dat schreeuwend steeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je was. Twee voor de mijnen, drie voor de horizon, waaraan we. Bluf, lieve mensen, met dansen aan zeeën. En ja, er wordt wat afgedanst aan die zeeën. Dit ja. was dan zielig, het was een afscheid. Maar hier is Zandvoort dansen, we gewoon zuiver voor de lol. Is het niet, ja, ja, en je kan maar niet vroeg genoeg beginnen met dansen. Uh, overigens, uh, even een kleine bekentenis. Uh, deze reporter kan niet dansen. Ik kan niet dansen, drummers dansen niet. Maar uh, oh. je moet er vroeg mee beginnen. Met dansen. Met dansen moet ja, je vroeg beginnen. Klopt. En nu is er weer het nieuwjaarsgala voor kids in ons mooie dorp. En dat is aanstaande zaterdag. De locatie is het jeugdhuis achter de kerk. Daar is ook de ingang achter die kerk. En uh, dat nieuwjaarsgala voor dansende kinderen... dat is werkelijk voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Die kunnen daar van 17.30 tot 18.15 uur 15, kunnen ze dansen op het nieuwjaarsconcert. De deur gaat al open om 5 uur. Dus een, kwart een half uurtje later begint dat feest. En de kinderen van 8 tot 11 jaar, dus ook kleintjes... die zijn welkom tussen half acht en half negen. Hmm. Dus, en daar voor hen gaat de deur open om 19 uur. Dus uh, kinderen, kinderen die willen dansen... op naar het jeugdhuis achter de protestantenkerk... aanstaande zaterdag. Uh, is er nog een dresscode? Kom feestelijk of kom chic. Nou, dat wordt weer een feest. Dat wordt weer zo'n feest. Uh, er staat een hele ingewikkelde aanmeldingswebsite... Ja. Um, die ik toch ga proberen te zeggen... Ja. WWW, nou dat snappen we allemaal. Ik ga het in letters zeggen. DJ School Bied en dan s a t t h e b n l Nou, waar, waar is het terug te lezen? Ja, dat, ik heb het hier uh, gevonden in het Sandvoort Suffertje op Facebook. Oké, okay, dus maar, de Sandvoort courant. courant. Ga dat eventjes nalezen: uh, het okay. Nieuwjaarsgala voor kids dansen aan zee.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 veel jonger nog dan wij en zonk toen in de Noordzee de Noordzee de Noordzee en in de Noordzee weg zonk hij Nou, die heeft u vast herkend. Boudewijn de Groot met het liedje De Noordzee, weer zo'n liedje over onze zee aan onze mooie kust. Nou, ik heb er nog wel een paar voor u klaar liggen. Uh, maar niet nu, want het eerste uur zit er alweer op. En we gaan straks door naar het tweede uur. Maar eerst gaan we nog eventjes naar het NOS-journaal. En natuurlijk de reclameboodschappen. En dan hoop ik dat u er daarna nog bent. Nou, natuurlijk bent u er daarna nog. Ik zeg gewoon, tot straks!